Dat met Sparling. Het is uh, drie minuten, bijna 3,5 minuut voor twee. En dat betekent dat uh, de zenders uh, zo direct aan elkaar geknoopt gaan worden. Straks het uh, knooppunt vanuit uh, Bloemendaal met het uh, programma Zondag in Kennemerland met niemand minder dan uh, Rodrik uh, de Veen. En daarin natuurlijk aandacht voor het voetbal. Want er wordt natuurlijk ook nog driftig gevoetbald in de competitie. Bloemendaal speelt vandaag. En natuurlijk zal er ook het verdere verlopen van deze finale races nog te horen zijn op de beide zenders. En dat allemaal straks tussen 2 en 5. Nou, het laatste is deze van Daniel Saoleka en We'll Go Out Tonight. Nou, dat doen we zeker, want... Als er, er nog uh, autosportfans zijn die de radio nog even aanstaan. Vanavond om acht uur is er dus nog uh, zo'n heel gezellig feestje ergens in uh, de Haltenstraat. Daar worden nog wat prijzen uitgereikt voor de best uh, spectaculaire actie in uh, het Schijflak. Want het feestje wordt ook georganiseerd door Schijflak.nl. Dus Bas Lemmens gooit vanavond om uh, een uur of acht de deuren open. Zoals gezegd, hier is Daniel Sauleka. Dag hoor! We gotta get out of this room Every once in a while everybody needs to change Another mood and a group got to be arranged And when I see those other people They're all rest up ready for tonight Gotta get away out of this lonely mood I gotta be one of no them tonight Gonna start with my lady, a brand new life again Gonna have some fun while it night is young Been sitting around too long in this little town I wanna see the city lights and boogie down In all those times of having that luck I just haven't learned to hide myself Almost full of time, there tomorrow Can't stay forever with my sub We'll go, go out tonight And it's about time Things will be alright Well, it's about time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 En daarvoor Elton John in het programma Zondag in Kennemerland op uh, AB Radio. En ZFM Zandvoort, een uh, bomvolle zondag in Kennemerland. Voor de luisteraars van ZFM, Jaap Koper heeft zojuist al verslag gedaan van de finale races. En wij gaan daar gewoon mee door samen met Willem van Densie... die op het Skripark Zandvoort zit. Verder deze middag de wedstrijd Bloemendaal tegen Velsen-Noord Die is om twee uur middags van start gegaan. Dus daar gaan we zo meteen bellen en daar zit... Verder gaan we eventjes bellen met um, ja, uh, HBS Roodwit. We gaan niet bellen met, met de voetbalclubs of met hockeyclubs. Maar we gaan bellen met uh, Frits Reek. Want die gaat verslag doen van de mortar derby. Zoals die ook wel genoemd wordt. HBS dus tegen Roodwit. HBS heeft uh, vorige week dus voor het eerst verloren. Dus ja, het is spannend. Ze hebben thuisvoordeel. En uh, ja, uh, het is, uh, het is uh, niet de topklasse. Maar het is eentje lager. Dus uh, ja, het is een, uh, een spannende wedstrijd. En dat is echt een regio derby. HBS dus tegen Roodwit. En die wedstrijd gaan we deze middag natuurlijk ook helemaal volgen. Verder nog heel veel andere onderwerpen... zoals een grote brand afgelopen vrijdag in Haarlem. Verder nog um, ja, natuurlijk de Kinderboekenweek. Daar gaan we ook aandacht aan besteden. En natuurlijk ook heel veel fijne muziek. Dus ja, AB Radio en Zivem Zandvoort... zijn dus de hele middag paraat met nieuws, sport en actualiteiten. Een bomvolle zondag in Kennemland, zoals u ook zo hoort te zijn. Zo meteen muziek nog van Mink de Vil en ook nog Laura Jansen, maar nu is de Pet Shop Boys. De Patch of Boys op HB Radio en ZFM Zandvoort. Ik zei het al, volop sport in deze uitzending. Zometeen de finale races op het circuitpark Zandvoort. Om kwart voor drie begint de wedstrijd HBS tegen Roodwit. En bij de buren is nu de wedstrijd bloemendaal velse Noord aan de gang Jerk. Uh, goedemiddag hier, natuurlijk, vanaf de bergweg waar die wedstrijd inderdaad om twee uur begonnen is. Tussen een Vloedal en een Velsen -Noord. Ja, Het is nog de aftastende fase van deze uh, beide elftal. Om te kijken van hoe de tegenstander speelt. En er wordt op het uh, moment al overtreding gemaakt op het spel van, van De Roze van de middencirkel. Dus we tekenen dat betekent een vrije trap uh, voor Velsenoord. Ik zeg, het is nog een beetje een aftastende fase. Om te kijken van hoe de tegenstander speelt. Hoe je daar moet in, op instellen. En hoe je daarop moet gaan wapen. Ondertussen komt die vrije trap van Velsennoord. Velsennoord een veel mannen in de verdediging gesteld. Maar dan proberen ze. Snel mogelijk eruit te komen. Komt die bal? Wordt er hoog en diep gegeven richting je spitsen. En dan staat hij weer helemaal vrij. En dan moet Alec Corving moet gaan corrigeren. Doet hij nou ook goed. En dan is het Alec Corving die bal nog kan verwachten. En dan met TNT weer door te plaatsen naar snel aan de rechterkant van het veld. snel heeft die bal in de zit. Moet hem dan uh, af gaan spelen. Moet er wat mee doen. En die plaatsen dan terug op Alec Corving. En Alec Corving dan een paar te bereiken. Want dat wordt niet. Die staat veel te ver geïsoleerd. En dat betekent dat Mario Willemsen van uh, Velsnoord die bal kan pakken tegenover de uh, spits. Daniel Oosterman van uh, Vels Noord Die versiert dan een uh, aan de overkant van het veld. En het de nummer 8, Robijn Noije die zich daarmee gaat bemoeien. Krijgt hij wel teruggespeeld en dat betekent dat hij wel over de zeil heen gaat. Maar via de voet van Bloemenafspeler. Dus op dezelfde plek mag om een ingooi genomen worden door Voort, Velsen Noord. Komt hij in het gooien? We gaan even kijken waar hij in het gooit Zal ongetwijfeld naar de nummer 10 gooien? Of niet? Of gaat hij hem toch dieper gooien? Komt hij wel. Toch richting de spits van Velsen-Noord. Die bal in de voet gaat richting in Stadsgebied. Legt die bal aan de zijkant neer. Moet hem dan weer terugkrijgen. Hoort die bal even teruggekikt eruit te gedaan. Dat, dat uit de de uit de de de en betekent dat dus Velsen-Noord nog steeds bal bezit heeft. Dan gaat hij op de rand van het stadsgebied. Dan moet hij worden, is dus die een goede ingrijp doet. En meteen probeert hij daar. Aan in je kant de toonweer te bereiken. Toonweer kan Toonweer erbij komen. Ja, Toon Weer kan erbij komen. Die moet dan richting het stadsgebied gaan. Krijgt een man zonder heen. Moet er actie gemaakt. Moet nog een keer actie gemaakt. Heeft die bal nog steeds in bezit. En dan krijgt hij dan nog eentje van Velsen-Noord bij, kan nog steeds met die bal verder gaan. Echt een aantal benen, Maar dat moet niet. Is Sebastian Thomas. Die die bal terug moet gaan terug ging naar, naar Joost Hofkort. Dus dat betekent dat Bloemenaal opnieuw moet gaan uh, beginnen met die aanval op te bouwen. Joost Hofkort. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Zit die aan de korving vrij. En die kan rustig opstaan, maar Die moeten we dan voorgezet. Doet hij dan ook. Is het water Die weer er één keer uit te halen. Maar daar zit dan een voet tussen van Velzenoord. Dat is de nummer drie. Niet koperen. dat betekent de eerste. De eerste uh, hoekschop hier in uh, deze wedstrijd voor Bloemenaal. En dat betekent 1-1 qua hoekschoppen. Want Velzenoord had er net ook eentje. En die gaan we natuurlijk even meenemen. Kijken wat de waar gaat oplossen leveren voor het doel van Rick van der Velden, de doelman van Velds Noord. Maar eerst moet die bal er nog weer zijn. Die bal is er, er overheen. En dat betekent dat er weer een bal gehaald moet gaan worden. Dus... Uh... Maar ondertussen komt de reservebal uh, in het veld. En uh, dat betekent uh, dat, uh, dat ze nog even moeten wachten. Nee, die bal die komt alweer terug vanaf de boarding. En dat betekent dat we snel rustig die bal kunnen oppakken. En gaan kijken hoe die kan gaan trappen. En dat Bloemendaal is mee naar voren. En dat betekent dat er met drie man achterin staat. En dat ze allemaal in het stadsgebied van Velzenoord En de koppers, zo komt die bal. Komt hoog voor de pot en moet er gekopt gaan worden. Komt die er ook? En dan wordt hij van de lijn opgehaald. En het is de Beren. Die had hem schitterend uit. Jood Hofke net langs de verkeerde kant van het paal. Maar dat was een goede mogelijkheid voor Bloemendaal. is natuurlijk Tim Jones. Toen werd die bal van de lijn afgehaald. En daarna joost Hofke, die enkel vloog dan. Maar net langs de verkeerde kant van de paal. En dat betekent natuurlijk hier gespeeld een klein kwartiertje wat En het stapt natuurlijk nog 0 tegen 0. En dat was Tjerk dus bij de wedstrijd Bloemendaal tegen Velsen Noord. Zometeen gaan we naar Willem van Dens op het Streetpark Zandvoort voor de finale races. Die. Every night I weekend, and every night I cry, standing in the rain, in the street outside, running down my face, tears in my eyes, in my shadow for a song, in my shadow for the song, in my shadow for the song, my for the song. Radio en ZFM Zandvoort... ...met de zomerse muziek... ...maar als we zo naar buiten kijken... ...is het een beetje regenachtig... Ja, ...maar dat is dan wel weer leuk voor het autoracen. race. we zijn nu bezig op het skuipak Zandvoort... ...de finale races, de BRL V6... ...en in ronde 6, ...nou ja, misschien wel wat verder hè Willem? Ja, inmiddels alweer uh, ronde 7. ja... ...en je noemt het al wat regenachtig... ...inmiddels is het hier alweer uh, droog... ...maar ja, we hebben hier vooraf gehad... De, uh, ...deze race gewoon uh, Buig uh, buighard... ...wat water op de baan... ...de auto's... Uh, ja, regenbanden verstart. En het gaat toch altijd met deze spektakel. Slachtoffer van het spektakel uh, van de regen. Ja, eigenlijk van hun eigen fouten zijn geworden. Uh, Donnie Crevels. Vanmorgen op derde geworden in de eerste race van de BRL V6. En de winnaar van vanmorgen in deze was uh, Nelson van de Vol. Wat wil het geval? Regen, ja, het veroorzaakt van de klant, maar Er was een auto uh, in de tas Ja, die af afgestond op een uh, lastig... Nou, dan wordt er met gele vlaggen gezwaaid. De heren uh, Krevels van de Vol kwamen eraan. Krevels vond het ook nodig om onder geel in te gaan halen. Nou, iets wat absoluut verboden is. En Nelson van de Vol, ja, die had ook niet het idee. Er is wat aan de hand hier. Uh, ik ga wat van mijn vast. Ja, beide heren uh, bestraft door de wedstrijdleiding met zwart vlag. Ja, en het staat min of meer gelijk met uh, de einde wedstrijd. Uh. Wie daarvan uh, profiteren, ja, dat is vooral uh, Dennis de Dennis Dennis, uh, toch wel een bekende naam. Afgelopen seizoen bij het uh, a 1 team van uh, Nederland uh, was hij de rookie-rijder en uh, reserverijder. Toen uh, is hij actief in deze PRO V6 en hij heeft uh, op dit moment de leiding in deze race met op het tweede naam Laars uh, Jackie van den Ende. Jackie van den Ende, ja, illustere naam van de Ende in de auto-sport gisteren zijn broer uh, Ricardo, nog de winnaar in de GT4-race. Kijk je wanneer op de tweede plaats. derde zien we Sander van Essen. En vierde inmiddels uh, alweer uh, Donald Molenaar. Donald Molenaar, dat kampioen van afgelopen seizoen in deze klasse. En dit jaar uh, leider in het klassement. En die uh, doet goede zaken onder de man op de tweede plaats. En dat is uh, Donnie Schevers, uh, inmiddels de wedstrijdleiding uit de race genomen is. Dit uh, weekend dus de finale races. Maar volgens mij had uh, Zandvoort het uh, seizoen zich wel iets anders voorgesteld. Ja. Ja, ja, ik weet niet. Ik denk dat uh, uh, het best een heel goed seizoen is. Dus zeker met uh, de introductie van het Duitse uh, Gede Vierkampioenschap. Dus ik weet het niet erg specifiek op doet, maar... Nou ja, als we kijken naar vorig jaar ongeveer rond deze datum, was het toch een heel ander spektakel, hè? Ja, vorig jaar hebben we in oktober natuurlijk uh, het A1 uh, Grand Prix. Ja. Het A1 uh, ja. uh, race uh, seizoen wat over twee weken... Uh, of het punt van beginnen staat en dat gebeurt dan in het hele verre Australië. En de Nederlandse editie van dat A1, ja, die gaat als alles volgaat door ons dus gepland is... ...gaat dat in mei plaatsvinden op het circuit van van Ja, als je daarop doelt dan... ...maar ik wil niet zeggen dat het seizoen hier op het circuitpark Zandvoort min en in te zon geweest is. Als we kijken een beetje naar de bezoekers, is het een beetje druk op het circuitpark Zandvoort vandaag? Ja. ja, er zijn zeker best wel een hoop mensen, zeker gezien de weersvoorspellingen. Ja, als we eerder vanwege kijken naar de vooruitzichten voor het weekend, dan uh, moesten we alleen maar rekenen met de regen, regen, regen. Nou ja, we hebben zojuist een buitje gehad van een minuut of twintig. En uh, gisteren hebben we wat spetters gehad, dus dan is het uh, al met al op dat gebied mee uh, gevallen en de mensen, ja, zijn er volop aanwezig vandaag. Nu dus die BRL V6. Wat is het verdere spektakel wat we nog mogen verwachten vanmiddag? Uh, wat we verder nog gaan krijgen uh, vanmiddag, dat is een uh, race in de Formido Swiss Cup, uh, de tweede race. Uh, de hoofdfoto van een uh, is de race uh, in de Dutch GT4, uh, de hoofdrace. En uh, die race ja, die is uh, toch wel wat belangrijk en interessant. Zelfs zo interessant dat uh, die live uh, te zien is op uh, RTL 7 uh, later in de middag. Kijk, en ja, natuurlijk ook alle wedstrijden natuurlijk live te volgen qua beeld op internet. Hè. Dat is uh, circuitparkzandvoort.nl. Ja, op cpz.nl loopt ook een live scene mee. Nou, het leukste is natuurlijk wel om lekker gewoon langs de baan te zitten. En het helemaal zelf live mee te maken. Ja, en dan hebben we het nog even over uh, naast de baan zitten. Ja, er zijn er veel uh, altijd prominent aanwezig uh, naast de baan. Zijn de mensen natuurlijk van uh, schijflak.nl. Uh, Schijflak, uh, een het, uh, groep uh, ook sportfans Die ook dit jaar weer het uh, eindfeest uh, coureurs, Fans en alles hebben georganiseerd en dat feest. ...waar de lokaal wordt uitgereikt. Dat is voor de meest spectaculaire rijder... ...die het meest spectaculaire door het scheidplakbokt komt. Ja, dat gaat vanavond plaats in, in Zandvoort hier in Halterstaat in Chin, Chin En ik dacht dat het vanaf half negen was. Gaan we niet precies aan de tijd. En het is ook een heel leuk evenement. Dus het wordt vandaag een lange dag nog. Ja, dus niet alleen of zijn maar ook nog een leuke afterparty... ...om zo maar eventjes te zeggen in het dorp van Zandvoort. Ja... Zo kunnen we dat uh, omschrijven. Nou, wij gaan deze middag natuurlijk uh, die finale races uh, nog helemaal volgen. Willem, tot zover in ieder geval. Eventjes dankjewel. Wij spreken jou later vanmiddag natuurlijk voor meer autosport. tot Dat was dus Willem van Densen, live vanaf het circuitpark Zandvoort. Zometeen gaan we dus nog eventjes kijken wat er vanmiddag gaat gebeuren op de bergweg. Ja, de echte wel moorden derby tussen HBS en Rood-Wit. Ook gaan we nog kijken bij de wedstrijd Bloemendaal-Velsenoord. Daar zometeen dus veel meer over in het programma Zondag in Kennemerland. Oh, yeah. oh, incognito en always there AB Radio en GFM Zandvoort op de zondagmiddag met sport, nieuws en actualiteiten en wat betreft de sport gaan we naar Tjerk die staat namelijk bij de wedstrijd Bloemendaal, Velsen, Noord en Daars gescoord en waar het stand 0-1 geworden is in de 25 minuten dus was Daniel Oosterman, de spits van Velsen Noord, Die die bal goed oppikte na een soort pass van Joost Hofker. En die kon er niet meer bij komen. En Daniel Oosterman die ging alleen op de doelman af. En schoot hem goed in de linkerhoek en daar kon Bas van Velsen niet meer bij. En dat betekent dat Bloemendaal nu op 1-0 af staat in deze wedstrijd. Maar ja, er waren ook wel kansen voor Bloemendaal. Maar dan moet je net geluk hebben. Er zat steeds een been van Velsen Noord. Dus ondertussen komt er een hoekschop van Velsen Noord. Die komt hoog voor de pot. En dan moet hij weggekopt worden. Die wordt niet weggekopt. En dat is daar de, de nummer 5. Kroon van de Kroft, die die bal dus uh, kop maar naast het doel kopt. En uh, dat, ja, dat houdt in dat het gevaar geweest is voor Bas van Velzen. Frans uh, Noord, wat wel al gewisseld heeft, heeft uh, Deven Buisman eruit gehaald. En heeft de nummer 12, Jeffrey van Beek, ingezet. Dus uh, Deven Buisman die werd geplaceerd uh, in zijn rug. En dat betekent dat hij niet verder kan, hij begon lang te lopen. Dat betekent dat Bluebell nu een aangel kroon via de rechterkant van het veld. Via de Korrig. de heeft de bal zijn voeten plaatsen door naar de Beren. Beren dan snel, maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat Frans Noord gelijk eruit kan komen, de linkerkant van het veld. En er is geen waderspel. En er komt dan die linkersduiter van... van oh jongens, en het was wel zo een goede redding nog. Het was een goede aanval van, van Velsen Noord. Meteen via de flank. Meteen snel eruit. Efficiënt. En dat betekent dat het uh, gevaarlijk was voor het doel van uh, Bas van Velsen. En dat was de nummer 8 Robin Mooien die, uh, die hem schoot En Bas van Velsen moest nog een uitstrijd doen. En tegelijk gelijk weer een uh, hoekschop voor Velsen Noord aan de linkerkant van het veld. En die gaat genomen rond door de nummer 8 Robin Mooien. Bas van Velsen is de troepen uh, aan het uh, posteren voor zijn. Eigen doel en de mensen neer te zetten. Komt die op, komt hoog weer erin. Nee, die komt te laag Die komt bij de nummer 12. En dan staat de nummer 8. Staat vrij. Maar die kan er niet bij komen. En nog is die bal niet weg aan het stadsgebied. En dat betekent dat Toon Toonberen hem wegschiet aan de linkerkant van het veld. En dan is het daar. Uh, te snel die, die bal opspit. En Tim Jan schiet die bal over de zijlijn Nee, Omdat uh, de nummer 9 van, uh, van Velsen Noord, uh, Daniel Oosterman, geblesseerd op het veld ligt. En dat houdt in dat het spel stil ligt. En dat we hier gevoetbald hebben een klein half uurtje met de stand natuurlijk. 0 tegen 1. En dat was Tjerk dus bij de wedstrijd Bloemendaal-Velsenoord. En we gaan eventjes bij de buren kijken. Niet van Bloemendaal, maar van HBS. En daar zit Frits. Frits, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Roderick. Nou, de buren. Niet uh, Bloemendaal, maar HBS. Hè? Ja, HBS. Uh, ik, ik kan Tjerk niet zien, maar ik kan hem wel horen hier. <laughs> uh, uh, dit is hij de, de derby in de overgangsklasse vanmiddag om uh, kwart voor drie aan de Bergweg. ABS tegen Rood-Wit. Uh, Rood-Wit uh, heeft uh, dit seizoen uh, aan de weg getimmerd. Uh, vier wedstrijden gespeeld, 12 punten. Onaantastbaar uh, leider in die overgangsklasse A. Met uh, trainer Diederik Donk als vaandeldrager en topscorer en aanvoerder Daan Meurer. Acht keer uh, was hij al succesvol, uh, ook met de corner. Dus dat is de man die we vanmiddag in de gaten moeten houden. En wie zijn we? Dat is uh, HBS. Het kende een uh, beetje aanzelende competitiestad. Het staat uh, in de middenmoot. Uh, heeft twee wedstrijden verloren, twee wedstrijden uh, gewonnen. Het... Het team staat onder leiding van Peter Hortulanus. Maar het is vanmiddag een derby. En in een derby gelden de wetten niet van de ranglijst. Maar gelden hele andere wetten. We hebben een, een nieuw veld. En een, ik heb me laten vertellen, het is een... Een waterveld wat toch nog enigszins met zand is ingestrooid. Een ander soort veld als ook hockeyclub Bloemendaal heeft. Maar desalniettemin uh, moet het een heel uh, goed veld zijn. En uh, HBS heeft het thuisvoordeel uh, van uh, na verwachting uh, misschien wel 800 tot uh, 1000 uh, fanatieke uh, clubmensen. Die hun team uh, naar de overwinning hopen uh, te schrijven. We gaan het hier meemaken. Ik heb een plekje op het balkonnetje richting uh, kleedkamer. En uh, het is geen uh, Bloemendaal hockey, wat we vanmiddag uh, voor AB Radio brengen. Maar de, de derby uh, tussen HBS en Roodwit. De broedersstrijd aan de Bergweg. Heb je een, uh, een droog plekje ook? Want uh, ja. kun je een beetje naar uh, de wolken kijken daar? Uh, ik heb mijn regia's bij me, Roderick. En uh, ik hoop dat het droog blijft. En mocht het zo zijn, dan uh, ga ik schuilen. Nou, dus een mooie wedstrijd vanmiddag met hopelijk een mooi weer. We gaan die wedstrijd dus de hele middag volgen op AB Radio en CIVM Zandvoort. Frits, dankjewel. Tot straks. De Lang op uh. AB Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is uh, tien minuten over half drie. En een heftige brand heeft vrijdagmiddag grote schade veroorzaakt. Aan uh, vermoeilijke een monumentaal pand aan de grote oudstaat in Haarlem Centrum. Het vuur was zo heftig dat de gevel van het winkelpad van de, de Tuinen op instorten staat. En vrijdagmiddag waren wij natuurlijk op locatie. En wij spraken daar met Ingeborg Kleveling van de vrijdagheidsregio Kennemerland. C'est in een pand dat drie lagen telt. En in het eerste en de tweede laag uh, was brand. Uh, beneden was een winkel, de tuinen, en daar is geen brand. Uh, in het pand, wij zijn, uh, voor, zover voor, voor zover we weten, waren geen mensen aanwezig. Uh, er zijn ook geen gewonden gevallen. Uh, het is onmogelijk om nu bij het pand te komen, ook voor de brandweer. Ze hebben het ook afgezet, want de voorgevel, die staat op instorten. Het is wel zo dat een paar huizen verder... Er zaten twee mensen die hadden enorm veel last van de rook... en die konden daardoor hun huis ook niet verlaten. En die zijn met de schuif uit hun huis gehaald door de brandweer. En dat zei de woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. wil je meer weten over deze brand en een overzicht van alle foto's zien... dan moet je kijken op onze internetsite. Dat is www.abradio.nl. Zometeen gaan we kijken dus nog naar die wedstrijd HBS tegen Roodwit. Ook nog Bloemendaal, Velsenoord en ook nog de finale races. Nu eerst muziek van Kim Weld. <tied> b Radio in CFM Zand wordt op de zondagmiddag kwart voor drie geworden. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de eerste helft, althans bijna bij de wedstrijd bloemendaal velsen noord maar het stond nog steeds 1-0 als dus naar Bloemedaal ook pech had. En dan komt nu een goede aanval van Bloemendaal aan de rechterkant. Het is wel te snel. Ik kan je hem volgeven. Maar er zijn geen vol, maar hij is te laag. En dat betekent zelfs Noord die bal kan opwikken. Maar Bloemedaal had tegen net, Want het was een goede kopbal van Rick uit. En die komt er hem goed in. En er komt weer een aanval van Bloemedaal aan de kan aan de korvin. Die gooit er voor de doel en kan maar niet erbij komen. En bij die kan er net niet bij komen. En dat betekent dat die doelman van Velsen-Noord die bal kan ophokken. Rick van der Linden. Maar zo zet kuit gaat een goede kopbal. En dat betekent dat de keeper van, van Velsen-Noord, Rick van der Linden, die bal goed te weg. Er komt er raam van Velsen aan de rechterkant van het veld. En er moet er we ook weer bij komen. Die komt er niet bij, maar er wordt een overtreding gemaakt door de nummer 8 van Velsen-Noord. Robin Mooie. En dat betekent dat er nu een wissel gaat komen bij, uh, bij, uh, bij uh, Bloemedaal. En uh, Joost uh, Hofker wordt eraf gehaald. En uh, nee, Sebastian Thomas uh, wordt eraf gehaald en uh, waarschijnlijk is uh, Sebastian Thomas die, die zit op het, uh, op het veld. En dat betekent als het wel al even stil ligt natuurlijk, Sebastian Thomas heeft wordt van zijn arm. En dat betekent dat Wilco Klooster zijn trainingcheck uit dat het gaan doen is. En dan zal Joost Hofker op de linksbeekpositie komen spelen als Sebastian Thomas niet door kan. En dan gaat Wilco Klooster natuurlijk in het centrum uh, staan. En dat betekent dan echt een linkspoot natuurlijk die dus, uh, die dus op de linksbeekpositie komt staan. Maar Ruben had al pech en een aantal goede schoten ook. Maar steeds wat er een been tussen. Want zelfs Noord, uh, ja, die bewaarmt zich met mannenmachten. Uh, en dat betekent dat er een man of 7, 8 daarvoor staan. En uh, ja, nou gaan nu die wisselen plaatsvinden met Sebastian Thomas en Van Conklooster. En dat we hier gespeeld hebben een kleine 40 minuten met de stand natuurlijk nog steeds 0 0 en dat is dus Velse Noord. Die voorstaat daarbij de wedstrijd van Bloemendaal-Velse Noord. Zojuist begonnen de wedstrijd HBS Rood-Wit. Ja, HBS uh, Rood-Wit. Uh, de derby. Uh, de, ja, de vooraf uh, ook de derby. Uh, tussen uh, de twee Bloemendaalse hockeyclubs uh, Rood-Wit en HBS. Uh, Roderick, het zijn misschien 200, uh, 225 mensen hier uh, rond het, het veld. En uh, van de beloofde duizend uh, zijn er nog niet veel aan. Uh, aangeland Dan er er al een... snel meer, hè? <laughs> ja, misschien zoeken ze een plekje voor hun auto. Dat zou kunnen. Er lopen wel mensen op het paadje tussen de velden in, uh, tussen het Bloemendaal voetbalveld en het uh, veld van HBS in. Maar uh, van de echt massaal uitgelopen uh, Bloemendaalse hockeypubliek, daar is uh, geen sprake van. De wedstrijd is twee minuten oud. Uh, de stand is uiteraard 0-0. Uh, het wordt uh, gespeeld in een uh, laag uh, tempo. Uh, in balbezit uh, wordt op de eigen helft uh, de bal rondgespeeld en dan met een uh, verre bal een uh, medevoorwaarde. Gezocht dat lukt niet altijd. En als het lukt, dan is het gaat er een overtreding vanaf. Maar het is in ieder geval. Abs dat uh, heel het kijkt. Want in die uh, tweede minuut uh, is het uh, rood-wit. Dat eigenlijk uh, al in de, uh, ja, de, de enige uh, aanval uh, tot uh, nog toe uh, heel makkelijk uh, kan doorlopen. Uh, zo makkelijk dat je denkt: nou, waar zijn we hiermee bezig? Het blijkt uh, de nummer uh, 7 te zijn. En dan moet ik even kijken op uh, mijn lijst. En het is Alberts die scoort al voor de bezoekers de 0-1 in de tweede of misschien wel de derde minuut, onverwacht. Je hoort geen gejuich, want het publiek hier is over het algemeen op de hand van ABS. Dat zal moeten gaan komen, we wachten het af, maar vooralsnog staat de thuisclub achter met 0 tegen 1. En hebben we nog iets als de Bloemiekens daar of niet? Ik heb ze nog niet uh, kunnen zien. Ik heb ze nog niet <laughs> kunnen zien. Nou, dat gaan we in ieder geval ook eventjes uh, uitzoeken. Frits, dankjewel en tot zometeen. Oh, need to run my LSI, the three reasons why I carry on, and my mother's strong, so hold on, more than this is the word. I need your love, when no, it's just enough, LSI is the bond between us, sound like it like that without any pretence, I need your love, sexual intelligence, my LSI is all that you require, your LSI, it is my heart's desire, together we are strong enough to carry De Shaman Love Sex Intelligence en dat doen we natuurlijk denken aan Willem van Dens. Oh, ik zei dat ik uh, aan je moest denken. Okay. <laughs> ja, dat is van ja, en uh, waar ik aan moet denken is aan degenen uh, die in de autootjes op de uh, baan bezig zijn. En uh, autootjes, dat is een klein in het bedoel, maar het is de Formido Swift Cup die inmiddels uh, onderweg is. Maar uh, ik ga toen nog even terug naar het, uh, de race die we hiervoor hadden, dat uh, was de BRL uh, V6, de BRL V6, gewonnen door uh, Dennis Ruiteria, met op de tweede plaats uh, was het Dono naar een derde Jackie van der Ende. Dan kijken we nu naar de Formido, of uh, Formido ja het is de Formido uh, Swift Cup, met uh, ja, een kampioen die inmiddels al bekend is in die klasse, en dat is uh, Pieter Schothorst. Pieter Schothorst is er vandaag niet bij, niet omdat hij geen zin had of geen budget, maar Pieter heeft uh, met een uh, test met een Formule Ford uh, een dag of tien terug hier een uh, flinke schuif gemaakt in een slotenmakerbord. Hij heeft daar zijn enkel gebroken, ja, en dat is toch lastig om uh, dan te gaan rijden. Rijden lukt misschien nog wel, maar met deze snelheid en op dit niveau, ja, dan uh, wordt dat überhaupt niet uh, goed gebeurd door de medici om met je uh, klomp. Uh, schets aan je voet uh, in zijn autootje te gaan starten en reizen. Wie dat wel doen dat zijn uh, Marcel Dekker, Marten Graaf en uh, Jeroen Slaghekker. Waarom haal ik uh, die drie eruit? Nou, dat zijn de drie uh, jongens die nog kans hebben op uh, de tweede plaats in dit kampioenschap. En degene die het uh, het beste doet, ja, dat is Marcel Dekker. Die was bij de start uh, uitermate goed weg. De leiding uh, in deze wedstrijd uh, die over 12 ronden gaat. Uh, ja, zo dadelijk zijn ze net klaar met hun eerste rondje. Dus het kan nog zat gebeuren. Zeker... Uh, met de tricky omstandigheden waarin de baan zich nu bevindt, het regent niet neer. Op de meeste plaatsen droogt de droogte lijn al aardig op. Maar ja, even naast de lijn en je, je zit in de gladdigheid. Wie op een tweede plaats is, en dat is uh, de dame Zondra Dauma, die vindt zich op de tweede plaats. Marte Graaf, ook nog een uh, kandidaat uh, voor plaats 2 in het kampioenschap, uh, vinden we terug op uh, plaats nummer 3. En op een vierde plaats uh, rijdt dan de uh, winnaar van. Uh, de Trophy of de Junes in deze zweegkuk. En dat is uh, nieuws, uh, Langeveld. Kortom, een uh, mooi overzicht, een uh, spannend begin. Ja, zeker een spannend begin.